Blokker heeft niet alleen in België, maar ook in Nederland winkels gesloten. Afgelopen twee jaar waren het er meer dan 50, blijkt uit onderzoek van de NOS. Afgelopen jaren verdwenen er door reorganisaties 800 banen bij Blokker. Het bedrijf sprak toen tegen dat er winkels gesloten zouden worden. Maar nu zegt de winkelketen dat er wordt gekeken naar welke filialen levensvatbaar zijn en welke niet.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 De politie in Amsterdam is op zoek naar mannen die het slachtoffer zijn geworden van twee jonge vrouwen met wie ze een seksdate wilden. Vrouwen legden contact met de mannen via een datingsite. Maar als het tot een afspraak kwam, werden ze door mannelijke handlangers beroofd. De politie heeft maar een één aangifte binnengekregen en denkt dat er meer slachtoffers zijn. Het weer eerst nog lichte tot matige vorst. Middeltemperatuur blijft steken rond het vriespunt. Wel droog met geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.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 Even kijken, want je hebt in, in 73, ik denk een de Volkswagen Bus, dus de T2. Ik denk dat het een 73 74 is. Dat het uh, naar een, een waterkoker is gegaan. ja. In de T3. T3 ja, trouwens. Dan praat je wel inderdaad over uh, bijna oldies, hè? Ja. ja. Vol, die categorie is veranderd, hè? maar die oldies in jaartallen. Hoe bedoel je? Nou, uh, je viel onder oude auto's als je een bepaald ja. jaartal had, oldtimer, ja. ja. en die is omhoog getrokken, die... Uh, nou, hij is 25 jaar. Ja. ja. 25 en die zijn ze nu mee bezig met een 30 jaar. Ja, dan precies dan. dat bedoel ik. Ah. Maar ja. er zijn nog zat t eentjes eh, in <coughs> Nederland. T1'tjes, uh, de meeste die er zijn, die zijn allemaal wel bekend, maar ze worden wel steeds schaarser. Ja. Ja.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 Ja. Uh, je, je rijdt er zelf in, dus uh, je bent ook op de hoogte van, uh, van in- en outs. En uh, ik vind het heel mooi dat het Europees is. Maar is, is, is daar een boekje? Zijn jullie lid van een club? Nee, nee, nee, nee. Er is geen VW uh, Old Club ja, of zo? Ja, daar past het van, daar past het, maar wij niet. Wij, okay. uh, wij zijn een stichting. De stichting vindt het zo goed. En, uh, en daar, dat, dat club gebeurde, ik ben niet zo van dat clubjes. Nee, nou, maar ik, ik hou dat ook een beetje... Uh,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 Daar is het voor. Het is gewoon een superleuk evenement. En kom naar Zandvoort en uh, geniet Maar ja, De mensen die uh, dus het weekend staan, daar is een soort uh, programma voor. Hè? Ja. Een beetje borrelen, een beetje gezellig bij een bijkletsen. Ja. Uh, en mensen die, die weten dat, hè? bezoekers. Ja. Ja. Die komen met hun auto aan. Die kunnen gewoon op uit parkeren En die kunnen bij jullie een kaartje kopen om, uh, om erin te komen. Het is gratis. is gratis. Ja, dan kom je met je auto. Hè? Dus je, je, je, je, je, je type 1 uh, autootje, dan betaal je ja. 5 euro op de zaterdag.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 Uren, lullen, lullen, <laughs> ja. de handen, dus het ja. is eerste lustrum, vijf jaar. Ja, vijf ja. keer. Ja. Is er nog wat speciaals bij de, de eerste lustrum? Nee, nee, dat waren we wel van plan. Ja. Maar dat waren we wel van plan. Nou, we hebben een, een, een, een, we hebben vorig jaar natuurlijk best wel schade gehad en daar hebben we flink voor in de pot uh, moeten ja, dat is zitten we. roeren. Ja. Dus we zijn eigenlijk we beginnen eigenlijk weer met nul. Ja, ja. Dus van elke uh,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 Ik, ga, nou ja, ik, ik laat me voorlichten door mijn zoon die ook in de organisatie zit. Ja. Dus oh, daar zou je zeker moeten gaan kijken. Ja, die zal me iets meer kunnen vertellen. kijk, dat is er zo één en dat is er zo één. Oké, Ono die weet dat niet, dat geloof mij maar. Ono die heeft op elektrische auto's en daar heb ik helemaal niks mee. nou die gaat nu studeren hoe dat dan wel in elkaar zit Michel Maar ik kom langs. Bedankt uh, ja. voor ja. de uitleg. En als er nog wat verandert voor 23 april, kom dan gezellig nog even bij ja. Dank je wel. Dank jullie wel. Dank je. Dank je. maar Ja. Doe meneer belen. Ja, dat is soms ook wel positief, toch? Het is, uh, soms, het, ja, is ook wel positief dat je niet uh, niet jongen, Ik vind het wel positief dat die uh, nou in de raad zit en dat daarmee het wat, uh, wat jonger is. De, ja. Minder grijze haren. Dus wij komen niet <laughs> meer in aanmerking. Nou, ik was het ook niet van plan, maar het doet mij inderdaad deugd dat uh, uh, de jeugd verjongt. en uh, de, de, de, de raad verjongt, neem maar niet kwalijk. En we hebben het er al eens over gehad.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 nou, dat is natuurlijk ook wat ik in die motie zei. Het is een beetje een raar idee. Dat was. Uh, kijk, ik ben politicus, ik ben geen ondernemer. Ik heb daar uh, geen verstand van. Dus laat die ondernemer. La leg die verantwoordelijkheid neer waar die hoort. Laat een ondernemer een bepaalde hij zijn zaak dicht doet. Als een ondernemer. En laat de zandvoort of het er is, hoe bepaalde hij een fatsoenlijke tijd. Als je ondernemer te zegt: er zitten nog maar twee klanten in mijn zaak, jongens. Ik ga sluiten, ik ga naar huis toe, ik ga slapen. Ja, dan dan dus dat dat is dat soms uh, ja, goed recht. Ja, maar is het is uiterst funest in de horeca. dat je uh, glijdende tijden gaat zetten. Of je bent open, of je bent dicht.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 Misschien na, na die vrouw moet zegt de kroeg nog steeds. Ik vind drie uur een hele fatsoenlijke tijd Prima. om dicht te gaan. Maar dan kan hij wel zeggen: stel er zitten nog vijf mensen in, in, in zijn kroeg. en die willen nog één rondje doen. en het is gezellig. En hij denkt aan: nou, wat zal het ook? We gaan om kwart over drie dicht. Ja, maar dan heeft hij gekozen voor drie uur. Ja, dan, zijn dan van, is er nog één groepje die blijft een kwartiertje lang omdat het gezellig is. Dan moet dat ook wel kunnen. Dat zijn dingen die zal je dan ook moeten nemen ja. in uh, in APS. Maar in elk geval, die vrijheid hoort bij de ondernemer en niet bij, bij mij als politicus. Dus ik vind dat... Die ja, goed, dus, dus daarom zou je dat als experiment uh, willen zien. Nou weet ik dat... Een, uh, Controleert de politie nog steeds of ze zich aan de sluitingstijd houden? Ik weet niet of dat de politie is of de gemeentelijke handhaving, maar daar wordt op uh, gecontroleerd. twee Dat betekent dat dat ook niet meer hoeft. Precies, dat is ook wat ik toen uh, terug zei tegen de heer Veldwies van... Uh,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 ...op de fiets naar Zandvoort te gaan van... ...jongens, hier zijn open tijden of makkelijke tijden dan Haarlem bijvoorbeeld. Nou ja, ik denk wat je op meer trends ziet... ...ook met de zondagsopenstelling van winkels. Toen kwamen ook vanuit de hele regio... Komen, ...kwamen ze hier winkelen op zondag. Dat was goed voor onze lokale economie, voor de werkgelegenheid hier. Maar op een gegeven moment zie je dat andere gemeentes dat, dat trucje na gaan doen. Die gaan ook langer open, ook op zondag. En dat heb je denk ik in de horeca ook. Dus we moeten ook weer een stapje voorop durven lopen. Nou praten we over kroegen in het dorp. Ja.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 en de motie is echt vooral gericht op uh, de uitgaanssituatie uitgaans, uh, uh, in het dorp. Ja, maar je geeft wel een voorbeeld aan. Ik kan me voorstellen dat er strandpaviljoens zijn die zeggen, we hebben een feestje. En dat willen we doorzetten tot uh, 6 uur, 7 uur, 8 uur. We houden dezelfde tijden maar dan. Ja.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 worstel ik zelf nog een beetje mee. Ik heb er nog geen vast standpunt over. We moeten ook nog onze fractievergaderingen hebben. Maar als we staat te co-produceren... Dat, dat, dat, dat, dat een van die kaders die je dan meegeeft... is hoe in die participatie dat, hoe dat staat. En co-produceren is dan dat je eigenlijk samen die regels vast gaat stellen...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 Maar het is natuurlijk geen porum voor toeristen als nee, je hier nee, op het is een, een, een beetje zonde komt. van je mooie dorpshart. Ja. En uh, nu, nu de Louis Davis reek klaar is, heb je de, de, aan die kant ook weer een, een mooie, een mooie gevel. Ja. Uh, dus, het is inderdaad hard nodig dat er iets gebeurt met die gevel. <coughs> um, van, van wie, wie is de opdrachtgever? De opdrachtgever is uh, de firma Rinkel, de eigenaar van uh, de HEMA.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 Kijk, nou, dan, ons, zou je, uh, dan zou je die uh, voor het mooie nieuwe gebouw moeten zetten. Ergens in de hoek?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 Dus om, ik weet het niet uit het mijn hoofd. Maar dat is natuurlijk het, het uitgangspunt. Dus daar lag gewoon een bestemmingsplan wat jarenlang uh, daar al was. Ja. En dat is uh, opnieuw uh, bekrachtigd. Okay. Dus het is iets wat al jaren beleid is van de gemeente. Die kwaliteitsimpuls. Met name om dus de, de lopen van de Kerkstraat naar de Haltstraat ja, nou, goed dat, te begeleiden. Nee, ik zal je dat even helpen, eens, helpen uit de herinnering dat bestemmingsplan uh, is gemaakt. Dat oh, ook. Om, ja. Omdat het raadhuis te vol zat met ambtenaren. Ja. En we dachten van dan gaan we daar tegen die gevel een kantoorgebouw inzetten, zodat er een overloop wordt... voor de ambtenaren van de gemeente Zandvoort. Dat is dus, dus het is echt een, een Zandvoortstraject traject van vele jaren. Is, dat is de ja. stad geweest. Maar is, is daarom Pieter dat stuk aan de achterkant gebouwd? Ja, dat was, de, dat was fase 1. Dat was een ontwerp van Oostrum en van Ingwerks uh, uh, en Sternburg...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 Dus de goot daar is 8,10 meter. 10, en wij blijven met onze goot op 7,70 meter. 70. Okay, dus die maar, blijft lager. Maar ik kijk naar die uitbreiding die leeg staat. Kijk je daar ook niet met een scheef oog naar? Van als je dit plan klaar hebt uh, en ik draai me en ik schiet dan het, uh, die uitbreiding. Jongens, wat voor nut heeft dat nog? Uh, ja, of die iets anders maar, mee? Dat is natuurlijk een, een heel ander verhaal. Als zo meteen een ambtelijke fusie ja, komt, je komt daar veel meer in. Kijk jij, jij kijkt verder. Ja. E nou, ja, eerst maar even dit, want we, we wonen in Stanford Pieter, ja? en um, ik denk dat het wat heel wil belangrijk je daarmee, is wat wil je uh, in het hier en nu de dingen goed voor elkaar te krijgen, en dat gaat met kleine stapjes.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 Hoe kom je aan die tekening? Want die zoek ik al, die, uh, die ligt in de...